De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt aangepast na de negatieve referendumuitslag van 21 maart. Dat hebben de regeringspartijen besloten. Gegevens worden minder willekeurig en meer gericht op personen verzameld. Daarnaast mag afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld als die geheime dienst werkt volgens de Nederlandse democratische normen. Ook gaat de bewaartermijn voor verzamelde maar nog niet beoordeelde data van drie jaar naar één jaar. En verder wordt informatie vernietigd... als die komt uit gesprekken tussen journalisten en hun bronnen. In de Europa League zijn de eerste kwartfinales gespeeld. Arsenal won met 4-1 van CSKA Moskou. Lazio versloeg met Stefan de Vrij, FC Salzburg met 4-2. Leipzig won met 1-0 van Olympique Marseille. En Bas Dost wist niet scoren voor Sporting Portugal. Zijn club verloor met 2-0 van Atletico Madrid... Doste is ook niet bij de return volgende week. Hij kreeg een gele kaart, zijn tweede in de knock fase en is erom geschorst. Het weer, vannacht kan het even gaan vriezen. Overdag vrij zonnig, wel wat stapelwolken en 12 tot 16 graden. Het weekend nog warmer, plaatselijk 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen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 Begin jaren negentig organiseerde die danceparties en zijn leven hing aan elkaar van drank en drugs. Ilja Rijman heeft uh, inmiddels een heel ander bestaan en hij heeft zijn memoires geschreven. Zometeen uh, is hij hier te gast. De koningin van de Voedselbank is een theatervoorstelling over mensen die proberen te overleven terwijl alles duurder en ingewikkelder wordt. De regisseur Saskia Huibrechtse heeft deze week de reismicrofoon in haar tas gehad. En nu hoort ze zometeen hoe haar week is geweest. Auke Hulst schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En dat heeft hij uh, nu ook gedaan. Auken, goedenacht. Goedenacht. Het uh, vierde verhaal op een rij. Ik uh, ben benieuwd uh, naar wat je vandaag heeft geïnspireerd... en uh, wat je is opgevallen vandaag. Uh, vandaag stond uh, mijn dag een beetje in het, uh, in het teken van de, uh, van de schone kunst. Uh, ik had de eer eerder vandaag om uh, het eerste exemplaar... van de tweede roman van Matthijs Eigelshoven in ontvangst te mogen nemen... Ochtend op Denmark heel, een overigens erg mooi boek. Uh, en daarvoor heb ik de uh, prins tentoonstelling bezocht in de beurs van Berlage. Ah, wat was en... daar allemaal te zien? Nou, um, daar ga ik straks het een en ander over vertellen. Oké. Okay. Um, nou, steek van wal, dan, uh, dan komen we er vanzelf op. Het is alweer twee jaar geleden dat Prince Rogers Nelson op 57-jarige leeftijd dood werd aangetroffen in de lift van zijn Paisley Park studio complex. Hoewel hij in mijn tienerjaren een centrale plek in mijn muziekuniversum had ingenomen, was ik hem al geruime tijd uit het oog verloren. Toch greep zijn dood me aan, hoewel dat misschien meer over mij dan over hem zegt. Over de voortgaande ontmanteling van mijn jeugd en de aanzegging van mijn eigen onvermijdelijke eind toeval wilde dat ik de maand daarop tijdens een roadtrip Minneapolis aandeed... de stad die zo nauw met Prins verbonden is. Daar bezocht ik Paisley Park, dat in het voorstadje Chanhassen ligt... op een half uur rijden van de plek waar his royal badness opgroeide. Deels in de kelder van de familie van een schoolvriendje... want erg vrolijk was de thuissituatie van de Nelson-familie niet. Het was een zonnige dag in mei, grofweg een maand na zijn overlijden... En nog altijd kwamen fans van heinde en verre om de hekken rond het complex vol te hangen met eerbewijzen. De dominante kleur was paars. Beasley Park ligt op een industrieterrein, met als naaste buren een gemeentekantoor en een groothandel in vissersbenodigdheden. En het gebouw zelf had meer van een witte bunker dan van een plek waar grote kunst geboren kan worden. Dat Prins dat complex de laatste jaren ook als woonruimte gebruikte, had iets droevigs, al moet de sfeer binnen heel anders zijn geweest. Op dat moment was PVD Park nog hermetisch afgesloten. Wel stonden er allemaal auto's met geblendeerde ramen. Er werd achter de schermen, zo leerde ik later, ruzie gemaakt over de nalatenschap... waaronder onuitgebrachte uitgebrachte muziekrechten en het complex zelf. Inmiddels is het een museum waar fans kunnen proeven van de utopische muziekwereld... die Prinser had gebouwd. Een uitsnede daarvan is nu te zien in de beurs van Berlaag in Amsterdam... Het is op zich een prima tentoonstelling... waar mensen met koptelefoons rondlopen... zwingend zoals je zelf in een museum ziet. Silent disco. Zelf heb ik altijd wat problemen met het uit de context rukken van artefacten en die tentoonstellen tel, achter glas in vitrinekasten of op podia... voorzien van obligate tekstbordjes. Er wordt een afstand tot de geschiedenis gecreëerd... die ik lastig te overbruggen vind. Om die reden, denk ik, werd ik ook beduidend minder geraakt door het museum het tot museum omgebouwde Hemingway-huis te Key West, Florida... dan door het niet voor publiek toegankelijke en nog vrijwel in originele staat verkerende huis... waar Hemingway zelfmoord pleegde. De Prins-expositie omvat een keur aan artefacten, waaronder gitaren en heel veel kostuums. Die kostuums, op paspoppen tentoongesteld, onderstrepen iets wat ik wel wist... maar nog nooit zo duidelijk had ervaren, hoe klein Prins was... Nu zijn exuberante persoonlijkheid de stof niet langer animeerde... was het alsof ik rondliep in een heel merkwaardig soort kinderkledingwinkel. Ook leken die kostuums, vast door topontwerpers gemaakt... opeens erg goedkoop. Gek genoeg was het enige object dat daadwerkelijk goedkoop was... ook het object dat de meeste extra glans had gekregen. Het betrof een gitaar. Nu ben ik gitarist, met een ingesleten zwak voor gitaren... maar dit was geen begeerd model... Nog een flamboyant geval. Het was een Honor Mad Cat Telecaster, een goedkope replica van het beroemde Fender-model. Ergens in de jaren zeventig door Prins gekocht in een benzinestation op All Places. Het beeld van die kleine knul en dat benzinestation deed het hem, denk ik. Maar ook de wetenschap dat dit de gitaar was waar hij het meest op gespeeld heeft, zowel live als op plaatopname. Een gitaar en een gitarist hebben een symbiotische relatie. Ze zijn samen meer dan de afzonderlijke delen. Elke gitarist zoekt naar het instrument dat het best past bij de stem... die verborgen ligt in hoofd, hart en vingers. En dat hoeft dus niet de duurste gitaar te zijn. Sterker, de magie van de kunst kan ook gewoon voor 30 dollar... worden aangetroffen in een ordinair benzinestation. Dat heb ik nou nooit geweten. Dat, ik dacht altijd dat het gewoon een Fender Telecaster was waar Prince uh, al zijn hits op speelde. Maar, maar was dat al die jaren ja, zo'n honer? Ja, ik dacht dat ook. Want het, is, het, is, het ziet er gewoon uit als een Fender Telecaster. Maar uh, ik kwam er dus nu achter dat het een, een uh, zo'n jaren zeventig replica was. Nu waren ze in de jaren zeventig wel vrij goed, in replica's. Maar dan nog. Um, ja. Maar dat zo'n uh, zo zo grote gitarist dan ook niet op een zeker moment. Uh, die gitaar met pensioen stuurt. En ja, toen hij geld had, kon hij natuurlijk alle modellen kopen. maar bleef toch terugkeren bij zijn honer. die misschien ja. ook wel nog een beetje naar benzine rookte. Thans, dat fantaseer ik er graag bij. Ja. Nou, hij had natuurlijk wel uh, heel veel andere gitaren waar hij vaak op speelde. die dan vaak ook door gitaarbouwers speciaal voor hem gemaakt waren. met hele rare vormen. Ja, ja dat uh, weet ik nog. Ja. Maar ik vond, ik vond die, die, die telecaster vond ik het mooiste staan bij hem. Ja. Nou ja, dat en dat en was zijn er, gitaar. Hij speelde er gewoon het best op. Het meest nou, prachtig funktisch. Dankjewel voor dit uh, verhaal bij de Princeton-toonstelling in de beurs van Berlage. Auke, het was me genoegen. Goeie nacht. The time passed slow you we were flipping through the Oh, Singing don't stop, don't stop Go where we won't is what friends to you I'm all dulled is uit uh, Canada en het uh, nummer heet uh, Pretty Thing. De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen, ze gaan over werk en leven. En uh, de vragen staan op kaarten. De gast die trekt de vragen. De gast is uh, Ilya Rijman, godfather van de hardcore wordt hij wel genoemd. Hij heeft zijn uh, memoires gepubliceerd. En uh, die vertellen het verhaal over uh, nou ja, zijn uh, organisatie van uh, grote dancefeesten. Maar ook zijn eigen levensverhaal, uh, dat uh, vol zit van uh, drank, drugs, pillen en uh, andere nachtelijke omzwervingen. En het boek heet uh, Multigroove. Ilya Rijman, welkom. Hé, hey, hey Pieter, dankjewel. Laten we, laten we teruggaan naar uh, nou ja, zo'n beetje tien jaar geleden, 2008. Een, een verandering van plannen. Eerst een slaappil, want je had zin om te slapen. En toen dacht ik: ik heb toch niet zo'n zin om te slapen. maar misschien kan ik er met wat koken doorheen beuken. Ja. En toen begaf je hart het ineens. Nou ja, die begaf het niet. dacht ik. Dat hier begaf het. Ik kreeg hartkloppingen en alles werd wazig. En je uh, raakte erg in paniek. Dus dat, ja, toen uh, heb ik aan balans gebeld. En dus toen? Um, toen kwam de ambulance. Uh, da, nou, ik, dat, dat was het moment voor mij om, uh, dat mijn verslaving echt, echt de absolute overhand kreeg. Dus de ambulance kwam en ik heb, uh, ben naar de hartbewaking afgevoerd. Uh, en uh, de zieke auto zei de broer nog van... Ja, wat jij doet is uh, vol gas geven op de remtrappen. Er is vorige week nog iemand overleden eraan in 23 jaar. En ik kom op de hartbewaking aan en uh, toen voelde ik me veilig. En dan werd ik achtergelaten in de kamer. En toen heb ik nog even de cocaïne uit mijn zak gepakt en nog op een snuiver genomen. Zo verslaafd was je. Ja dat, uh, ja, dat was ook wel het punt. En ik denk van ja, kijk, klaar. Hier, nu moet wat gebeuren. Veel gekker moet het niet worden. Nu moet het ophouden. Ja, veel gekker wordt het je, niet. Je schrijft zelf dat je tussen je 18e en je 29 e eigenlijk geen avond nuchter bent geweest. Ja, dat... Ja, dat uh, ja. Elke nacht los. En ja, ja nou, nu hoefde het niet elke nacht los te zijn. Maar ik was gewoon niet nuchter. Ik was gewoon kalm, lekker thuis. Ik, was, ik, ik, ja, ik gebruik altijd wel wat. Of het nou uh, sowieso rookt ik joints de hele dag. Of uh, een een lekker vaalimpje. En als ik uitging, dronk ik wel eens een biertje. En uh, daarboven, daarbovenop was ik een binger. Dus als ik dan echt, echt uit ga en echt los ga... dan uh, ben ik echt uh, een paar dagen compleet van het pad... Al op je, je, je ouders zijn hippies en uh, je bent uh, opgegroeid. Zij komen eerst uit Amsterdam en daarna uit uh, Lelystad, de Vlevo-polder. Ja. Uh, vervolgens uh, ben je 15 jaar als je uit huis uh, wegtrekt... en een beetje omzwervend op straat komt. Eigenlijk zoekende en dan komt die house-scene op. Ja. Weet je nog het moment dat je voor het eerst daar... Uh, van bewust werd dat dat gaande was? Ja, ik ging heel veel uit. Ik was, was toen een jongen van 18 en had een klein huisje vlak bij het Leidseplein. En, uh, en ik was elk, elke nacht wel te vinden in de Melkweg, in de Paradiso, in de Korsakoff... en allerlei tenten. En op, ik weet nog wel, op een vrijdagavond kwam ik lekker gewoon om uit te gaan. En toen hoorde ik blim, blim, boing. Van die repeterende machine uh, muziek. Er stond Dietje per te draaien. En ik, weet, ik dacht, wat is dit nou zeg? Ik kon er even helemaal niks mee. En uh, een week later, ik geloof, het, het weekend erop, uh, ben ik met een paar vrienden, uh, met mijn broer, via de Bagwan uh, naar. Kom, ga naar een feest. En in de onderweg in de feest deelde ze pil uit. Ik heb geen vragen gesteld, ik heb gewoon die pil genomen. Dat was voor het eerst dat ik een actie nam. Hij kwam aan bij dat feest, op de Lavantkade. Echt gewoon zijn hippie-houwe bussen en boten en geluidsystemen. Ja, toen ging ik helemaal los. En ik jezus, dit is verschrikkelijk vet. En verslavend... Je vertelt het verhaal van hoe jullie zelf feesten gaan organiseren. En in het begin van, van de jaren negentig uh, waren dat illegale feesten. Iemand wist ergens een plek, een leegstaande loods of een schuur of iets anders. En dan, uh, dan was het gewoon zorgen dat er muziek was en dat er mensen kwamen en, en los. Ja, los, ja, fiets, alles. Ja. Maar ook uh, permanent tikkertjes spelen met de politie, want die hielden daar niet zo van natuurlijk. Nee, die waren compleet, uh, compleet in paniek op, uh, op een gegeven moment. Ja, dus uh, ja uh, een vergunning krijgen lukte niet. En trouwens, de, de bestaande discotheken was allemaal flauw. Ronde tafeltjes, uh, schuifelmuziek. Uh, en dus we verzochten gewoon locaties. En dan gingen we van die inkijkoperaties houden. Ja, technisch gezien binnen het inbreken als het dus wel gewoon een bedrijf uh, gaande is. Maar er was, stond heel veel leeg in die tijd in Amsterdam. Waar nu allemaal huizen gebouwd zijn. En vaak stond er wat leeg. En dan, uh, dan pakten wij gewoon die los voor 24 uur. En dan was het uh, gewoon mensen verzamelen bij het Centraal Station. Uh, een week of twee weken flyeren. Uh, geluid licht erin, barren erin, uh, aggregaten naartoe. En uh, tot de volgende middag feesten. Ik heb die tijd wel meegemaakt, maar als ik het nu zou teruglezen in, in, uh, in jouw boek... en ook, ook jouw kant vanuit de organisatie... dan vind ik, vind ik het eigenlijk onvoorstelbaar hoe, da hoe dat ging. Dat je gewoon uh, 2000, 4000 mensen... illegaal in een ander schuur bij elkaar weet te brengen. En dan roept er iemand politie... en dan, en dan moeten al die 2000 mensen zich razendsnel uit de voeten maken. Nee, terwijl, ze, terwijl ze een pil in hun donder hebben. Ja, nee, niemand maakte ze gaat voet hoor. Nee, ja, dat ging ook niet meer natuurlijk. Nee, nee, de politie kwam aan en die zag dan een jeuntje, Chris hier in de hand. Wat konden ze doen? Nog twee politiehouders erbij halen. Je, dus als het feest helemaal vol aan de gang was, dan kwam de politie wel. stoppen weer aan? Nee, nee, nee. Dan heb ik meestal meegemaakt dan, dat, dat, dat, dat ze dan kwamen. En dat ze dan ter plekke met me keken, van oké, okay, hey, haal het hek even weg. Zet die het nooduitgang even goed. Dat ze dan maar meer meedachten. Ze begrepen zelf ook wel dat... dat was ook wel regelmatig in het midden in een woonwijk... of in de rand van een woonwijk. Ja, als we dit nu voor, voor stop zetten... dan hebben we 4000 van die gekken hier door die, door die woonwijk lopen... Dus laat het maar gewoon lekker beheers doorgaan. En hopen dat het goed gaat en dat er uh, geen brand uitbreekt of wat dan ook. Ja, nou ja, precies. Het waren altijd gewoon kale, koude ruige loods en fietstunnels. Dat ze dus niet uh, in grote uh, hooischuren feest aan het geven waren. En. Uh, ja, ja, op een gegeven moment gingen ze ons wel ook wel... Uh, ze wisten dat wij de organisatie waren die continu dat soort feesten geven. Dus we werden afgeluisterd en, uh, en gevolgd. En uh, om maar te proberen die feesten te voorkomen. Dat, uh, dat werd steeds heftiger. Het is, uh, het is later wat serieuzer geworden en ook wat, wat legaler. Je bent uh, doorgegaan met het organiseren van uh, feesten in die, uh, in, in die hardcore scene. En ook in, in andere hoeken van de uitgaanswereld. Uh, de, er zijn een aantal mensen die, die zijn heel rijk geworden, later... van het organiseren van grote housefeesten. Ja. Die hebben het wereldwijd helemaal gemaakt. Ben jij tevreden met hoe het, hoe het met jou is gegaan? Of zie je ook gemiste kansen? Nee, ja, ik, zie uh, ik, ben, ik, ben, ik ben heel tevreden met waar ik ben. Ik, maar blij ben ik nog leven. Ik heb een, uh, dat, is al, le dat is al heel wat. Ja, ik heb het leven van Keith Richards ge geleid. Ik heb uh, vanaf mijn ja, 15 over een internaat gekropen. Geen school afgemaakt. Ik heb van mijn hobby mijn werk mogen maken. Ik heb met grote artiesten gewerkt, uh, gemaakt en gebracht... Um, en wat dat betreft, een mooi leven gehad. Ja, kijk, in 2008 ga ik door, uh, ga ik door mijn hoeven, door mijn verslaving. En dan breekt er een recessie aan. En, en ja, toen heb ik net even een sprongetje gemist. waarin anderen de kans kregen om nog even één level hoger te tillen. Waardoor uh, ze ernaar het bedrijf voor heel veel konden, konden verkopen. Maar ja, ik, ik heb er altijd heel veel van geleefd. Ik ben eigenlijk schilder en glaszetter van beroep. En nog heel slecht ook. Ik kan je vertellen dat, uh, dat het haalt. Je hebt een mooier was. leven gekregen dan, dan eigenlijk voor je weggelegd, leek? Dat denk ik wel, ja. ja. Maar je kijkt nooit, als je, als je dan die anderen ziet... van allemaal multimiljonair met een mooie grachtenpanden... van shit, dit had mij kunnen gebeuren. Nee, nee, het enige is wanneer ik dat wel eens heb gehad... dat op het moment dat ik echt helemaal aan, aan de galmie geslagen zowel ook gewoon fysiek, als, als, als alles door mijn vingers glipt... en alles kapot ging, om me heen. Ja, dan denk ik van, jezus, hoe ga ik volgende maand mijn betalen? En ik dan wel eens denk van, ja, ik had toch wel een half miljoentje apart kunnen leggen. Er is zo verschrikkelijk veel geld om mijn handen gegaan. En we hebben zo verschrikkelijk veel verdiend en in het moment geleefd en gek gedaan. Ik dan wel weet je, en ik dan toch niet... Maar ja, weet je, zo is het gegaan. Spijt is wat een koerscheid. Spijt is wat een koerscheid is ook het motto van het, van het boek. Een uh, geweldig boek. Over jouw leven en ook een, een tijdsbeeld. We gaan beginnen met uh, de kaarten Wil je een uh, vraag trekken alsjeblieft? Ik ga een vraag trekken. Ik ben benieuwd. Wat is je gemoedstoestand op dit moment? Um, nou, op dit moment ben ik vrij kalm. Ja, vind ik ook. Ja. Maar meestal wel toch tegenwoordig. Ja, ja daar doe, doe ik vrij veel voor. Daar doe ik een programma voor. Om, uh, en, en Ik mediteer veel. Om kalm te blijven. Want uh, ik heb best wel een, een druk hoofd. Dat is misschien ook de basis van, uh, van alle verslaving geweest, dat drukke hoofd. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Een heel druk hoofd, creatief. Dus ik ben heel erg gevoelig voor energie en dingen die om me heen gebeuren. En zowel in het positieve als in het negatieve. En dat, geeft, uh, dat, uh, dat pak ik allemaal op. Ik kan ook heel lastige film kijken of zo. Dat komt allemaal enorm binnen bij me. Dus dat doet van alles met me. En dan moeten er allerlei impulsen mee aan de haal. En uh, ja, dat, zijn, ik, wel, dat, ik, dat ook een van de redenen is waarom ik veel verdoofd heb. Ik heb wel veel hasse heb gerookt altijd. Want als ik hash rookte, dan werd ik wat rustig. Dan kon ik wel rustig die film kijken. Ja, nu doe ik het natuurlijk helemaal clean. En uh, dan is uh, door middel van, uh, van het programma wat ik doe. En uh, mediteren. Uh, ja, blijf ik kalm. Laten we nog een vraag uh, pakken. Oké. Okay. <lacht> wat waardeer je in je vrienden? Um, loyaliteit Humor. Het, uh, ja, wat bedoel ik. Ik heb zulke prachtige mooie vrienden. Ik heb zoveel... Zijn het toch de vrienden van wel eer? Ook wel. Ook wel, kijk, er is wel een. een, een natuurlijk, ik ben clean geworden, dus er zijn nog wel heel veel mensen. Maar dan heb ik nog wel contact mee, maar die band wordt wel anders, weet je Maar dat is toch ook een gevaar? Zeker als je in het begin net clean bent, dan, dan moet je die mensen even niet om je heen hebben. Nee, nee, ik ga niet naar de kroeg. Ik ga niet met ze. Nee, maar ik ben ook zo enorm wat dat betreft aan, aan een verandering aan het gaan. Dus ik, ik heb soms aan de telefoon, maar of hun chaos komt bij mij heel erg binnen. En, maar ook de manier waarop ik nu in het leven sta, daar kunnen hun weinig mee. Maar er zijn er nog een aantal waar ik uh, heel veel contact mee heb of er goed mee omga en uh, nou ik ook, ook, ook, ook vrienden ik weet niet iedereen waar ik het mee om ging gebruikt. ik heb uh, hele dierbare vriendschappen uh, uh, muziek verbindt en ik uh, verdien mijn geld uh, met muziek ik mag, uh, en ja, dat schept echt wel een band mensen, maar, uh, ik heb ook al heel veel artiesten die, die bij ons begonnen zijn en die een hele mooie carrière hebben, hebben evenementen en alles mee om, ja, dat is organiseren en die naar een grote hoogte gaan ja, dat schept wel een band om dat met een team en een groep te doen Dus uh, ja, dat is prachtig de volgende vraag. Oké. Okay. Welk woord zeg je te veel? Ik. Ik? Ja. Ja. Ja. In welk zin dat je, dat je te veel over jezelf hebt, bedoel je? Um. Ja, dat is nou ook, ook een onderdeel van, van het programma... en uh, wat de inzichten die ik daarin heb gekregen. Is dat een, een verslaafde hoofd toch altijd wel... heel erg op e egocentrisch op zichzelf gefocust is. En daarin uh, is, uh, ja, is, uh, komt wel heel vaak ik. Mijn, misschien, ja, ik weet niet of dat heel, heel gek of ongezond klinkt. Maar. Nee, maar jouw behoeftes, jouw uh, nee, ontwenning, jouw uh, noden. Zeker in gebruik. Hè? Ja. Natuurlijk alles moet daaraan wijken maar, uh, om daarin... en dan ging het wel heel erg vaak om, om ik... En, uh, Tegenwoordig mag het ook, want tegenwoordig in het programma wat ik doe... ik kom veel met de verslaafden bij elkaar... waarin we onze ervaringkrachten een hoop delen. Dan mag je alleen maar vanuit je ik praten en vanuit je eigen ervaring. Dus het is gewoon een woord wat heel erg veel voorkomt. En het is ook ik waar ik op het moment aan het werken ben. En alleen ik kan zelf veranderen. We gaan nog een vraag doen. <lacht> waar denk je aan als je op de tandstansstoel ligt? Ja, hoe kom ik hier weg? Zo snel mogelijk. Ja, dat is ook wel weer de toepasselijke vraag. gebruiker en een tandarts, die gaan hand in hand. Omdat je gaat knarsen van die kook? Ja, kook is niet goed. Dat is vooral ecstasy ook, daar gaan mensen wel erg veel van knarsen. Maar kook is gewoon slecht voor je gebit natuurlijk. Echt mijn hele levensstijl. Je knout je eigen tanden gewoon naar de haaien. Ja, dat is niet best. dus een tandarts Waar denk je aan een tandartsboek toe ja. Hoek. Mag ik weg alsjeblieft? Hoe lang duurt het nog? Ja. Trek nog een, o, een kaart. Een rood kaart. Ja. Dan moet ik weer. Heb ik een leuke. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Um, ik, verwacht, uh, ik, uh, ik leef eigenlijk heel erg in het moment. Ik ben heel, zelf ook heel benieuwd wat ik de komende tien jaar mag uh, verwachten. Ik uh, weet dat als ik op dit pad zo verder ga... lekker uh, clean en, en met, de, met de, de goede energie en mensen om me heen... dat er hele mooie dingen gaan gebeuren. Dat er een hele interessante reis is. En ik, uh, ik verwacht daarin uh, een, te ontwikkelen. Ik denk dat mijn bedrijf Multigroove ook nog fantastische mooie feesten, en nog hele mooie dingen gaat uh, doormaken. Het bestaat ook al 27 jaar. We doen uh, grote festivals, kleinere festivals. Ik denk dat daar nog heel veel in te doen is. En ik uh, verwacht in de komende tien jaar... Ja, ik verwacht wel een keer opa te worden over, uh, binnen tien jaar. En verwacht, uh, ja, ik uh, kijk heel positief tegen de toekomst aan. De muziek is er nog steeds in jouw, uh, in jouw leven, in jouw uh, bestaan. Enorm. Enorm. Laat, laten we luisteren naar een klein uh, fragment. Darkness has filled our existence for many years. Feeding the underground. Underground. Without darkness, there will be ordinary subsistence cannot flourish without us, outcasts. A tide of rage and retribution will spill out. Is dit, is dit nog net zo mooi als, uh, als toen je er helemaal in zat in die, in die nachtelijke scene? Nou, ik vind deze muziek, dit is, dit, dit is hardcore. Dit gaat van, uh, van Ground Zero, een festival wat we organiseren. Is dit een trailer van. Ja, dat is keiharde hardcore. En dat moet je eigenlijk gewoon live op een podium. Daar komt een energie vrij. En de 10.000 man die losgaan met lasers en in, in, in show. En keiharde speakers. En ja, dat hoort daar. Dit zou ik dan niet lekker als ik uh, s morgens wakker word. Even in, uh, een goed gesprek of zo, weet je wel. Nee, of thuis op de bank met een kopje thee. Maar als je, als je daar middenin zit. En, en, en de menigte is ook een onderdeel van de beleving natuurlijk. Van die muziek. Magisch, ja. Met is, dat, is dat nog net zo gaaf zonder zonder en drugs? Ja. ja, ja je moet dat is wel al, een openbaring uh, eigenlijk. Ja, het is natuurlijk anders. Ik vond het zeker met een XTC op of zo. Maar dat, trouwens, ik luister dan liever thuis lekker met goede speakers Pink Floyd. Oh, uh, ja. Nou ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat komt heel anders binnen. Maar ja, weet je, als je zo lang drugs hebt gebruikt en is het nuchter zijn ook op een gegeven moment, dat lijkt dat wel drugs. Alles komt heel anders binnen. Het is en... ook een soort druk eigenlijk. Ja, <laughs> als, het lang genoeg, als je het lang genoeg niet doet, is het nuchter zijn dat ook vind ik, net drugs. Dat heel grappig. <laughs> ja. Laat, laten we nog uh, één kaart doen. Laten we nog een kaart doen. Kijk kijken wat je voor mijn petto hebt. Wat is je sterkste eigenschap? Jeet, om dat over mezelf te vertellen, dat vind ik een. Uh... Nou, daar ben ik wel benieuwd naar trouwens. Ja. Na al die avonturen. Uh, ik weet niet of het een eigenschap is. Maar kijk, creativiteit is niet echt een eigenschap. Veerkracht ja, vind ik wel een eigenschap. Veerkracht. Okay, yeah. Ve veerkracht vind ik ook wel een eigenschap, maar creativiteit zeker. Ja, nou, creativiteit is wel iets wat uh, Wat erin zit. Ja. Ja. Ja. ja, dat kan ik ook gerust wel over mezelf zeggen. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, Met al die feesten die je hebt georganiseerd en alle yeah. dingen die erbij kwamen kijken. Creatief hoe ik door het leven ben gaan, hoe ik er wat van gemaakt heb. 15-jarige jongen op straat, toch wel wel ja, dit van, van heb kunnen maken. De, de creativiteit om, van mijn muziek met, met de podiums die we creëren, de artwerk die we maken, de thema's die we bedenken. Ja, ik heb uh, kleine duizend evenementen in mijn leven georganiseerd. Uh. Daar ja, zit ook gewoon heel veel creativiteit de... in. En ik merk dat ook gewoon. Ik vind het ook leuk om thuis te creëren, om uh, in de tuin mijn bomen te schilderen en, en dingen te creëren. Dat vind ik, uh, daar beleef ik veel plezier aan. Zonder creativiteit zou ik het uh, erg saai vinden. Het is een, een, een mooi boek geworden, het boek uh, Multigroove. En dat is uh, geschreven door uh, Arne van Terphoven en uh, uitgegeven door Mary Go Wild. De dense uitgeverij worden ze al genoemd. Ilja Rijman, dank je wel. Dank je wel. uitzending nog, Pieter. In line. and maybe I should try to leave this. Maybe I should try to leave this time. I'm an honest mistake that you made. Did you mean? Magic Numbers, Love is a Game, een Britse folk-pop-band. En dit uh, nummer kwam uit 2005. Eén minuut, de reeks De Gevangenis, deel 8, gemaakt door Stef Visjager. Pst. Één minuut. De Gevangenis. Lieve grootmoeder. Ik kreeg vandaag weer een brief van je. Mijn hoofd zit flink vol de laatste tijd met kleine dingen en grote dingen. Let dus alsjeblieft niet op mijn spelling of zinsconstructies. Ik luister nu naar Braziliaanse muziek, die ik erg mooi vind. Ik zit de laatste tijd niet zo lekker in mijn vel. word van het kastje naar de muur gestuurd en terug. Ik zit weer op een nieuwe afdeling, een nieuwe cel. Het is hier veel strenger en echt jongerig gericht. Ik heb mijn gehele detentie me voor beelden gedragen, maar ik mag hier niks. Moet ik eerst verdienen. Tot moeten maar. Ik doe er, moet ik zeggen, lang over een bepaalde dingen echt anders te zien. Ik ben daarom blij dat je in de gevangenis rustig over alles kan denken. Daarom ben ik waarschijnlijk God dankbaar dat ik hier zit. Ik zou graag even huilen. Maar dat wil nog niet helemaal lukken. Dat komt nog wel. Veel liefs, Alexander. Jongens waren we, maar aardige jongens. Een uh, beroemde openingszin van Nesquio, Titaantjes. Misschien wel een van de beroemdste zinnen uit de Nederlandse literatuur. Honderd jaar geleden verscheen uh, Titaantjes... samen met andere beroemde verhalen, de uitvreter en dichtertje. En dat wordt uh, gevierd, dat jubileum, met de nieuwe editie... die morgen ten doop wordt uh, gehouden. Gustaf Peke's schrijver en ook een uh, bewonderaar van Neschio. Gustaf, uh, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Hi. Wanneer is dat begonnen, jouw uh, band met Nesquio? Uh, ik, ik heb hem ontdekt en voor het eerst gelezen in mijn studententijd. En dat is eigenlijk een ideale tijd. Je zit dan uh, uh, wat leeftijd betreft goed uh, uh, uh, uh, uh, in de ineens in het oeuvre van Neschio... want zijn, zijn hoofdpersonen zeg maar van deze beroemde werken... van de Uitvrijheter, van Titaantjes en Dichtertje... die zijn jong. Die, die staan nog op het punt van het leven. Er moet nog van alles gebeuren. Er moet eigenlijk een heleboel worden gedaan. Maar je, je hebt meer last van droom dan van uh, daad. Dus uh, in, in die studententijd... waarin je waarin vooral iemand wilt zijn... Uh, ontdekte ik dit werk waarin zijn personages van precies hetzelfde last hebben. En die personages, precies wat je zegt, de, ze, ze doen eigenlijk vrij weinig. Dat, ja, is, dat ja. is niet waar die verhalen op beleunen. Nee, nee, nee, nee, het zijn geen, ze draaien niet om actie of handelingen of grote inzichten. Uh, ze leven. Ze proberen uh, hun verlangens in te richten. Dat, dat lukt niet. Dat gaat niet. Ze zijn, ze zijn niet energiek genoeg. Ze zijn, zijn niet moedig en avontuurlijk avontuur, genoeg, maar. In die tijd, in die tussentijd, uh, uh, leven ze wel heel intens. Zeg maar, er, er, er, er is geen uh, normale wandeling uh, uh, uh, in de... In deze verhalen, als ze lopen, als ze ergens wandelen, worden ze meteen overvallen door allerlei sensaties. De zon, het licht, de natuur, de ruimte, uh, uh, alles wat ze beleven, beleven ze heel intens. En uh, Nesco gebruikt een heleboel uitgekiende detail en groot psychologisch inzicht om dat uh, uh, naar voren te brengen. Hij heeft, een, hij heeft een merkwaardige plek in de Nederlandse literatuur. Hij wordt, wordt nergens in de, in de lijstjes van de grote drie of de grote vier of de grote vijf genoemd. Maar, maar de mensen die hem wel eens gelezen hebben, die zijn zover ik weet allemaal verkocht. Allemaal fan. En, ja. en nou ja, zo lang na dato wordt het, wordt het volgens mij nog ook goed gelezen. Ja, kijk, nou ja, het is, uh, die, die drie uh, verhalen die we nu hebben genoemd, ja, ja, die zijn niet dik, die zijn niet lang. Die nemen met z'n drie drieën amper, uh, uh, uh, in mijn uh, verza verzamelde werken amper 144 bladzijden uh, in beslag. Dus het, het, het lijkt bescheiden, maar het heeft gro grote implicaties. En uh, zeg maar mijn beroepsgroep, de schrijvers, zullen hem altijd omhoog houden. Want hij is ergens ook een writer's writer. Iedereen, uh, uh, weet je, alle kunstenaars, dus wij ook. Wij, wij, wij waren jong en wij waren zoals deze personages. Vol van dromen, vol van verlangen, vol van, van het idee dat iets zich aan ons zou openbaar baren. En alleen, alleen de, ja, de, de, de zotsten van ons, die, die hebben daar Iets aan gedaan. Maar die, die, die, die verlangende landerigheid, ja, die, die zit heel erg in, in, in ons, in, in, in schrijvers. En dan ontdekken we ook op een gegeven moment dat Nesco een hele knap, knappe schrijver is. Hij is technisch zeer bedreven. Hij, heeft, hij, hij weet weinig in te zetten voor maximum effect. En dat is heel knap, dat is moeilijk te verklaren. De beste schrijvers hebben altijd een bepaalde magie in hun werk. Iets onverklaarbaars. En dit, dit is een man, hij schrijft heel helder... hij schrijft heel inzichtelijk... en toch gebeurt er iets tussen de regels door wat onverklaarbaar is... en deze uh, teksten, de, de, deze verhalen in één keer de kanon in uh, knalt. En ook met een, met een sprankelende humor, die heel ingetogen ja. is... maar het ja. is ook echt nog steeds om te lachen, vind ik. Jazeker, ja, zeker. Ja, die, die openingszin, weet je, heb je die klassieke openingszin van, uh, uh, uh, van de, de uitvreter. Van, van behalve de man, de man via die de Sarvatistraat de, de mooiste plek van Europa vond. Heb ik nooit een wonderlijke kerel gekend dan de uitvreter. Kijk, ja, dat kan ik niet lezen zonder uh, een glimlach. Dat is, uh, ja. En ik kan ook nooit meer door de Sarvatistraat lopen... Zonder aan Neschi te denken. Klop, is klop, nooit gelukt. klopt, klopt. Klop. Ja. Welke invloed heeft hij op jou gehad als schrijver? Uh, het, het idee dat je exact moet zijn. Dat je echt inzoomt op het juiste detail. Het draait niet om het stapelen van details. Beter één goed detail dan, dan drie uh, slappen. En, en, en, en hou je klanken in de gaten. Ik denk, Nesco is ook een van die acteurs... die het beste hardop kunt voorlezen. En dan voel je, dan merk je wat hij allemaal inzet. Dus, dus, dus dat, dat, dat mu muzikale, dat zijn proze heeft... En, en dat uitermate precieze, dat uitgekiende... dat heb ik me zeer ter harte genomen. Dank je wel, Gustaf. Een uh, jubileum van uh, Titaantjes, dichtertje... en de uitvreter van Nesquio vanaf uh, morgen te krijgen. Dank je wel en een goede nacht. Graag wel, goede nacht. Speak. I ain't the one you want, baby. I don't think I'm the one you need. You tell me you're looking for someone who's Tilavet was dat met een uh, nummer van Bob Dylan. It ain't me, baby. Elke week geven we een microfoon, de reismicrofoon mee aan iemand die uh, iets bijzonders op til heeft staan. En deze week is dat Saskia Huibrechtse, artistiek leider bij Paros voor de Zwijnen. Ze hebben een première, een voorstelling, de koningin van de Voedselbank. En zij heeft het uh, volgende genoteerd. Ja, nou, misschien even goed om te zeggen. We zitten hier nou in de driehoek. Wat vandaag is het vandaag? Dat geeft niet. Je hebt je skip niet nodig, schoonlijk. En we zitten nu tussen alle... Ja, allemaal cadeaus die voor de bingo zijn in een uh, zaaltje achteraf. Hiernaast is bingo, de deur wordt nu dichtgedaan. En uh, we zijn hier omdat we een interview hebben met Esther van de Telegraaf. En die gaat nu beginnen. We nemen dit allemaal op. Nou, gezellig. En naast me zit Leni. En Leni is de Sorry. koningin van de voedselbouw. Dat voedselbouw. Dat ja. Volgens, dat merk mij, ik volgens zo mij de wel. koningin van de wijk. Het initiatief komt bij jou vandaan, Saskia. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat kwam doordat jij je arm had gebroken... Maar het goed als je dat weet, ja, hoe weet je dat dan? Ik ja, hey. hey. zit, zo... hey. zit ja. even gedragen. Oh, dat is goed. Nou, inderdaad, uh, ik woon in Noord sinds twee jaar. Ik woonde toen bijna zeg maar een half jaar in Noord. En uh, nou ja, in ieder geval op een dag brak ik mijn arm gewoon over een stoeptegel. Waardoor ik moest gaan lopen, want ik kon niet meer fietsen. En toen viel het me pas echt op hoe arm Noord is. En dat merk je eigenlijk pas als je er echt woont. Nou ja, en toen ben ik gaan werken op de... dacht ik, ik, ga op de voedselbank werken. En zo heb ik Leni ontmoet. Ja. En Leni en ik mochten elkaar in het begin niet zo. Nou, zij mocht mij vooral niet echt. Dat liet ze ook wel blijken, moet ik zeggen. Kijk, ik heb waardering voor mensen, maar... Ik... Ik heb ook wel, er zijn bepaalde mensen die willen heel graag bij een voedselbank kijken. Ja. En kijken, het is, het is niet, het is niet, geen poppenkast. Nee, het is geen poppenkast. Nee, nee, het is geen poppenkast, jongens, kom. Nee, nee, kom op. Oh, de bingo is begonnen hoor ik. weet ook oh, niet wat er in die park leuk, nee. Kijk, die vind ik leuk. Hè? Ja, maar onder die kan je ja, toch onder dat het het rode juweeltje ja, doen? Nee, dat kan, ja, ja, ja, kan niet onder die rode niet, Maar hier kan je wel een leuke. Als je een zwarte broek krijgt, Ja, een ja een wel een schoentje. Ja, ik vind ja, het erg leuk. En ik het de is. veel leuker. Ja, maar goed, dan kan ik altijd nog doen. Dan neem je deze mee en dan kan je hem altijd. Maar ik vind dat rode echt enig bij is. Goedemiddag, wat vandaag is het vandaag? Wat oh, vandaag is het vandaag? Het is 28 maart, ik ben weer in de keuken van de Driehoek. Waar gekookt wordt door uh, onze nieuwe kok, Jaap. Ja, Jaap ja, gaat zo koken voor, uh, nou, vanavond als het nog mee. Want vandaag hebben we een stay-out, uh, ik denk voor 30 mensen of zo, ja? Ja, dus 30, 30, 40. Lekker hoor, Hey! Kijk je uit met die frituur? Ja. Goedemorgen. Uh, ik ben net wakker. Het is nu de 29ste. Gisteravond hebben we een... Uh, nou ja, zeg maar de generale gehad. In de driehoek. Eigenlijk ging het niet goed. Nee. Nee. Ik heb vannacht ook bijna niet geslapen. Omdat ik... Uh, best wel een beetje in paniek ben. Want naar aanleiding van de pilot... hebben we een aantal keuzes gemaakt. En die hebben we gerepeteerd. Herschreven, scènes herschreven. En gisteren eigenlijk voor het eerst... dan met het publiek gedaan. En ik weet niet of dat... ja... of dat wel de juiste keuze zijn geweest. Dat is dus heel frustrerend. Ja, er moet gewoon meer flow in komen. Oh. Ja, en ik vond de locatie, ik denk, is het niet te veel een aangekleden repetitielokaal? Ik... Oh, het is zo erg. Nou, wat er gisteren aan de hand was, het was gewoon liefdeloos. Jullie alle drie waren gewoon liefdeloos. Er zat gewoon geen... Terwijl, ik vond wel weer dat je af en toe juist weer beter speelde, dat je speech goed was en... Maar ja, het was, het was gewoon totaal niet in evenwicht. En dan weet ik gewoon niet waar ik naar zit te kijken. Want vind je het wel, vind je het wel leuk om in de voorstelling te spelen? Oh, gelukkig. Oh, oh gelukkig. <laughs> ja, dat is goed. Dat is goed. Bel me zo even. Ja, oké. Okay, doei. Het is nu vrijdag um, 30 maart. En um, ik lig heerlijk in de bad, het is overdag, het is nu geloof ik uh, na half twee denk ik. Ik wilde eerst gaan zwemmen, maar ja, dat kost me veel te veel tijd, toen dacht ik nou weet je wat, ik ga lekker in bad. En um, ik vind het heerlijk om de bad te dus gaan, ik kan heel goed nadenken en alles een beetje voorbereiden, voor vanavond. Uh, nou, ik heb een paar kleine tekstjes, dus die bereid ik daarvoor. Ja, dus uh, en een beetje ontspannen natuurlijk vooral. Ah. Joop. Nou wil ik toch heel even één ding vragen. We, wie heeft deze allemaal betaald? Dit is geregeld. Joop, wat hadden we nou afgesproken? Hadden we nou overloopt kunnen we proosten? Maar nou, Joop. Je zegt altijd: laten we het gezellig houden. Dan nou, is het gezellig en dan. Je... Ja, maar. Jammer, jammer. Draai de lampjes laag. Gezellig is. Jongens, draai de lampjes laag. Uh, muziek voor mij te openen. Tafels aan de kant. Dan gaan we voetjes voor de vloer kort. Dan gaan we feesten. Zoals Joop dat kan. Ja, ja dat niet klat, maar. Ja. maar Joop, hoe is deze betaald? Dat is geregeld. Maar Joop, dat is geregeld. Ja, maar hoe heb je het geregeld? Het. Ja, gewoon geregeld. Door wie? Door mij. <truh> Het is nu uh, vrijdagavond. We hebben, we hebben vandaag voorstellingen gehad en het was echt. een toppetje was het vanavond. Yeah. Yeah. <laughs> Hij zit erop om maar erop. 90 te jongens. Ik heb hem helaas te laat aangezet, iedereen is al weg. We zitten nu lekker bier te drinken en nog heel veel taart te eten. En uh, nou, jongens, proost. Proost. proost. proost. Ja. Proost. 3 april, dinsdagmiddag. De dag naar bazen En um, nou, we hebben inmiddels twee voorstellingen gespeeld. Vrijdagavond één. En vrijdagavond, ja, dat was gewoon echt feest. God, wat was dat een leuke voorstelling, zeg. Nou ja, wat ik dan zo wonderlijk vind, is dat... Ja, weet je wel, dat je de dag daarvoor nog helemaal... Nou, toch wel lichtelijk in paniek was. Nou, en dan vrijdag opeens valt alles op zijn plek... Nou, toen hadden we gisteren een voorstelling met de paas. En um, ik had verwacht dat er niet zoveel mensen zouden zijn. Ik was ook best een beetje zenuwachtig. Als je dan zo'n goede avond hebt gehad. Dan denk je altijd, oh my god. Nou, ik ben benieuwd hoe het nu gaat. Maar um, uh, het was helemaal vol. Eigenlijk een beetje te vol. Ik vond hem iets minder feestelijk dan vrijdag. Maar ik zag wel weer nieuwe dingen. En dat was wel heel, heel, heel bijzonder. Nou ja, en dat de... Um, de mensen, zeg maar, voor wie het... Hè? mensen van de voedselbank of mensen die het herkennen... dat die enorm geraakt zijn door wat ze zien. Ja, dat ze ja, moeten huilen. Dus, goed, nou. En nu uh, op naar de première Het is heel grappig, hè. Ik zit nu uh, aan mijn bureau in... Uh... Mijn huis in Buikslote Ham, in Amsterdam Noord, waar ik sinds twee jaar woon. En het grappige is dat uh, ik ook uitkijk op het poortgebouw van het Astendorp. En Astendorp, dat was vroeger ja, het bouwparadijs zeg maar, van Amsterdam Noord. Dat is opgericht in de jaren dertig. Nou, mijn vader is een hele leven bang geweest om in het Astendorp -dorp terecht te komen. Mijn vader, ik weet dat, dat hij zei, waar hij is opgegroeid euh, op Wateroplein toen hij jong was. Nou, in die tijd, dat was zo'n arme buurt. Dat, dat, hij zei altijd: de vliegende tering die vrat aan die huizen. En, um, en als hij weer wat had uitgehaald, dan zei zijn moeder altijd: denk erom, ik stuur je naar Schoorendorp. En Schoorendorp, dat was Asterdorp. En uh, toen ik vertelde haar dat ik ging verhuizen naar Noord, nou, dat vond hij echt heel, heel erg. Uh, mijn vader was wel iemand die zich wat beter en mooier voordeed dan hij die, dan die was. En mijn vader is vorig jaar overleden. Het grappige wel is dat ik me nooit heb gerealiseerd dat... Ja, die angst voor die armoede, dat hij die, dat die als kind al heel jong begon te werken. Nou ja, goed, dat wou ik nog even, misschien, ja... Heeft het daar ook wel een beetje mee te maken waarom, uh, waarom ik dit project ben gaan doen? Oké, okay, nou, ik uh, laat het hier nou echt bij. Ik laat er nog even een leuk muziekje horen. Een paar muziekjes uit de voorstelling. Dat ga ik nu even laten zien. Wij lief. Alsof het je laatste dag is. Lekker naar hè. Hallo. Saskia Huibrecht, artistiek leider bij Paros... voor de zwijnen en haar belevenissen van deze afgelopen week. En de voorstelling, de koningin van de voedselbank... gaat komende zaterdag in première. En de hele maand uh, april is die te zien... op uh, verschillende locaties in Amsterdam-Noord. Nathaniel, Raid Live and the Night Sweats En het uh, nummer heet Bored Over.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 Nathaniel Raedliff en The Night Sweat met het nummer Boiled Over. En uh, morgen zit hier uh, Elfie Tromp en die gaat in gesprek met Tinette Bosklopper. Zij is uh, scenario-schrijver en dit allemaal vanwege de nieuwe film Cobain... vanaf heden te zien in de bioscoop in uh, de regie van uh, Nanook Leopold. Dat allemaal morgen en zo meteen de nachtzuster op deze zender. Veel plezier, goeienacht.